Ik en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse president Trump dreigt met zware heffingen voor Rusland... als er niet binnen 50 dagen een deal wordt gesloten met Oekraïne. Dat zei Trump na een ontmoeting in Washington met NAVO-baas Rutte. Volgens Trump gaat het over heffingen die op kunnen lopen tot 100%. Consument Rudy Bauma vertelt hoe dat er dan uit moet gaan zien. Bijvoorbeeld door landen die nog olie kopen van Rusland te treffen... met importheffingen van 500%. Dan moet je denken aan landen als China, India, Brazilië... maar ook in mindere mate NAVO-lid Turkije... En... EU-leden, uh, Hongarije en Slowakije die uh, kopen ook nog uh, olie van Rusland. Dus het wordt nog interessant hoe dat er precies uit gaat zien. Ook gaat de VS door met het leveren van wapens aan Oekraïne. Die worden niet betaald uit de portemonnee van de VS, maar uit die van de NAVO-lidstaten, zegt Rutte. Balen voor kledingmerk Baller. Ze hebben faillissement aangevraagd. Het merk werd 12 jaar geleden mede opgericht door oud voetbal International Demi de Zeeuw. En was vooral bekend onder voetballiefhebbers. Stijgende kosten, coronaschulden en tegenvallende verkopen zijn volgens het bedrijf de oorzaken van het ten ondergaan. Bij Baller werken zo'n 45 mensen. Het is nog niet duidelijk wat er met hen gebeurt. Ja, Hij is roodharig, heeft witte vlekken op zijn vacht en heeft meer dan een miljoen volkers op de socials. Het is Kater Ros uit Deventer.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 Ja, heel bijzonder dat, dat, dat zelfs in Noorwegen dus mensen rosse filmpjes kijken. Ja, er komen nog meer avonturen aan. De baasjes nemen ros in hun camper mee op vakantie. Het weer, wat onweersbuien in het oosten en zuidoosten. En ook morgen een mix van zon, wolken en wat buien bij 20 tot 23 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwende Hart van de ANWB. Veel vertraging vandaag door de werkzaamheden bij Amsterdam op de A1 vanuit Amersfoort tussen Muiden en Diemen Diemenoord 5 kilometer via. 20 minuten vertraging, 20 minuten op de A4 Amsterdam Den Haag. Door andere werkzaamheden bij Burgerveen 7 kilometer feden vanaf Schiphol. Op de A9 Amsterveen, Alkmaar, 20 minuten extra tussen Aalsmeer en kroop Kwartier op de A9- Alkmaar 10, met tussen Badhoeverdorp en Afrit AMC 7 kilometer feden. Op de A10 bij de Koentunnel, tussen Amsterdam, Bos en Lomber en Zeeburg 15 kilometer stil. Aan het verkeer. Vertraging is bijna een uur. Een uur vertraging op de N202. amsterdam eimuiden tussen Afritsbaan Dam en de A22. 10 minuten op de N203. Amsterdam-Alkmaar bij de Hempon. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.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 En wat een hoofd of wat zeg ik, bezweet voorhoofd heb ik gehad de afgelopen anderhalve week. Want ja, het was de bedoeling dat ik hier Bodine Monet zou gaan verwelkomen. Maar ja, dat ging op een of andere manier niet goed. Ten eerste voelde ik al een beetje nattigheid, want er werd niet gereageerd. Maar daar kan zij niks aan doen, want het schijnt een een of andere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 on the ball. I'm the boss.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 Now is the time to bend or to rise, shiver in the night, look outside the window, a little ray of light, it's nowhere to be found.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 Maar gewoon uh, de versie zoals we hem hebben aangeleverd gekregen. Het uh, is het titelnummer van het album: Eet, Slaap en Hustle. Ja. Yeah. Marv. Ik heb net mijn uh, En ik dacht, weet je. Ik ga gewoon een nieuwe tjoe maken. Ach, ik plan mijn dag voor ik ga slapen. Ja. Yeah. Ik word pakken en ik doos Shit, er gebeurt niet veel deze dagen. Want ik ben alleen gefocust op mijn loop. Hey, ik eet, slaap, hustle. Ja. Yeah.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 I'll <laughs>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 s en dat nummer dat heet The Show. Saw you sleep again. turn off your TVs, but you can. I need mean, one more story, but only if the next one's true. Do you ever wonder why you never wonder? Got a few rounds left, you think? Do you feel lucky? Don't spread your chances They'll bite you when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 You all the time I don't mind Hope that we can make it work Got me stuck in reverse You are my skin Know you want the same thing Girls say less I'm moving towards you There's no need to stress Love this kiss is what I need Soft lips really make me sick. For the jays, all my days for show. On the players, the ladies, all my mates and home Still smoking up greens turn the everyday dream to a vision of a demon. Till it makes all of us scream when Martin our scheme brings hype to the scene. Yeah, five fresh of a bream, all swimming upstream, bringing colors from a drummer's cuisine. When we doing shows, know what that means. The train's blowing off steam. Four clicks! And we don't stop going. If the train wasn't loaded, it ain't stop rolling. Through the shade or the sun, or it won't stop snowing. It could be raining for months or a hurricane blowing. But the closest we'll come to a stop is slowing. Cause to make it, we must keep the ball on rolling. To the places, to all but the lost, are noise. Fucking tall tall grass, we ain't gon' start mowing. Chained the dope That's the days of the brothers in the back of Never plays for the J's all my days to show To the players, the ladies, all my mates and hoes. <fights> Only tough lucks will be bent on Harden our shell every day just to get frowned up or spit on Now I make a smile while on stage Only after ice you can skid on Hoes won't give you a name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 With the haze, when we blaze, and we chain the dope. It's the J to the brothers in the back of mine. Like the flames, put the J's on my days to show. Ladies Twee nummers achter elkaar, Amor met Blue velvet en dit was Dutch Coast. En menigeen hier in Zandvoort zou denken: van hé, hey, dat klinkt mij toch bekend in de oren. Want dit programma wordt in Zandvoort gemaakt. Dat klopt, want er was ooit nog eens een keer een programmamaker binnen de ZFM, Zandvoort Burelen. Want die was nog ooit actief. En die besloot op een gegeven moment internetradio te maken. En hoe heette dat uh, radiostation? Dutch Coast Radio. Ja, zo was het.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 Die je aan het eind van dit uur gaat horen.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 As I romanticize And bled through your obscurities again Should have hidden away But I have come to find my comfort in